Turkije heeft een Duits-Turkse journalist bij verstek veroordeeld tot bijna drie jaar cel. Volgens de rechtbank is de journalist schuldig aan het verspreiden van propaganda voor de PKK, de verboden Koerdische Arbeiderspartij. De journalist werd ruim drie jaar geleden aangehouden na een artikel in Die Welt. Na zijn vrijlating vertrok hij naar Duitsland. De vervolging leidde tot spanningen tussen Duitsland en Turkije. De journalist noemt zijn straf een politiek vonnis.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 En een man uit Belfeld in Limburg is veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag en brandstichting. In januari vorig jaar doodde hij in een staakerven een man uit Maashees. Hij stak de staakerven in brand en stuurde met de telefoon van het slachtoffer nog een sms om het op zelfmoord te laten lijken.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 ...zit er van alles in in dit nummer eerlijk. Gezien. Love can take you places... ...van uh, Lemon... ...uit Amsterdam. Daarachter schuilt... ...Ralf Hees, ik ben er aangekomen... Doordat collega Willem de Waard van het programma Zwaardvis mij daar op wees. Hij zegt, dit is wel iets voor jou. Nou, dat klopt, want ik geloof dat ik hem al vier of vijf weken achter elkaar op het lijstje heb gezet. En nu begint hij gewoon zwaar een alternatieve FM ermee. Maar goed, voor de mensen die Lemon een heel warm hart toedragen...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 Surprise! So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 In the morning, in the morning. Nothing felt wrong, wrong, Nothing felt wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. wrong. wrong. wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Drowning habits round the corner, round the corner. Cause we are the young, young, young, young, young. Cause we are the young, young, young. Yeah. Someday we will thrive, not before we've seen the light.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 In het uh, Haramse patronaat. Met uh, natuurlijk uh, de DJ van dienst. Zou P.P. Vizier zeggen. Low de Sound System, maar uh, dat uh, terzijde. Uh, dat was Dylan Zonde van, uh, van waarmee ze speelde Tessa Lamers. Uh, beter bekend als Lacet En ze hangt aan de telefoon. Goedenavond.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 Twee weken geleden is uitgekomen ja. en, uh, en toen uh, kwam corona uh, ja. en uh, toen hebben we ons eigenlijk een beetje uh, opgesloten in huis ja. en uh, toen hebben we uh, samen uh, wat uh, muziek gemaakt en daar is one by one uitgekomen ja. en uh, daar komt nog heel veel meer aan. Ja. Dus.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 Heeft dat er ja. altijd een beetje in gezeten of was het uh, nou, eerst helemaal niet elektro? Eigenlijk eerst helemaal niet. Nee? Ik, uh, nou nee, ik, uh, even kijken, ik heb Rock City Institute gedaan voordat ik naar uh, het conservatorium in Rotterdam ben gegaan. Uh -huh. En uh, daar was ik echt uh, in, helemaal singer-songwriter met een akoestisch gitaartje uh -huh. en een beetje funky.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 Ja, en uh, dan, dan, dan ben ik waar van, het zoeken. ja. En soms heb ik het grompelijk weggegooid. Of uh, dan gaat mijn laptop kapot of zo. Ik heb ik ook al eens meegemaakt. En dan geen backup En dan was alles weg. Helaas. Uh, over was... ja, over, over ja. iets wat met, met backups ups maken, daar kan ik over meepraten. Maar dat uh, ja. heeft uh, geen betrekking op muziek hoor. Dus uh, meer over ja, okay. het geschreven materiaal. Wat je dan op een gegeven moment ergens, uh, ja dat kan je dan in de prullenbak gooien. Um, ja. Nog even over one by one.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 waren ze, de mannen van Kendolf meegedaan bij de Rob Agda Liar heette het nummer, daarvoor hoorde je One by One van Lasset nu ook in hoogste eigen persoon nog even in de uitzending geweest dit is ook ook uit afkomstig en namelijk ook deelnemers van de Rob Agda sterker nog ze hebben hem gewonnen in het jaargang 2018-2019 Eli met In A Rush Lay there for too long. The clock made your pillow smell like love. Oh. Is this just stuck in my mind? I can't get Tell them about the hazy nights and the foggy mornings. Tell them about the riverside and the moonlight stories.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 Where the air wears a pine forest perfume Every morning I'll awake with Birds calling my name I'll have breakfast Walk with my best friend We will watch the mountaintops Floating high above the clouds And wonder how it would feel to fly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 with